Een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 12 uur. Ho ho! de met het NOS-journaal. Politiegegevens zijn nog altijd slecht beschermd. De autoriteit Persoonsgegevens zegt dat onbevoegde medewerkers... nog steeds in het systeem kunnen kijken... waarmee personen en goederen worden gecontroleerd... die de Schengenzone in- of uitgaan. Afgelopen najaar moest de politie al een dwangsom betalen van 40.000 euro... en nu volgt er een hogere boete. Het klimaatakkoord dat vanmiddag wordt gepresenteerd is nog niet definitief. Het is wel een belangrijke eerste stap, dat zegt minister Wiebes. De milieuplannen moeten eerst worden doorgerekend... en pas daarna besluit het kabinet welke voorstellen worden overgenomen. Dat gaat nog maanden duren. In drie regio's gaan hulpverleners op een nieuwe manier... huiselijk geweld en kindermishandeling aanpakken. In Rotterdam-Rijnmond, Hart van Brabant en Kennemerland gaan artsen, maatschappelijk werkers en politieagenten onder één dak samenwerken. Het idee erachter is dat slachtoffers van huiselijk geweld... niet steeds hetzelfde verhaal hoeven te vertellen. Het nieuwe systeem moet er ook toe leiden dat het geweld eerder wordt gestopt. De laatste Duitse steenkolenmijn gaat vandaag dicht. En daarmee komt er een einde aan meer dan 150 jaar steenkoolmijnbouw in Duitsland. De winning is al jaren niet meer rendabel. Per mijnwerker is jaarlijks 80.000 euro subsidie nodig. Nooit eerder stond een Nederlandse zangeres... zo lang op nummer 1 in de top 40 als Davina Michel. Haar hit Duurt te lang staat nu voor de achtste opeenvolgende week... op de eerste plaats. Het vorige record stond op naam van Yvonne Keeley... die met If I Had Words in 1978 zeven weken bovenaan stond... Davina Michel is ook genomineerd voor een Edison. En is tevens de hoogste nieuwe Nederlandse binnenkomer in de top 2000 van NPO Radio 2. Het weer, vanmiddag wordt het vaker droog en is er kans op wat zon, vooral in het Zuidwesten. Het wordt 9 tot 13 graden. Het gaat flink waaien met in de kustgebieden kans op zware windstoten. Ook het weekend wordt wisselvallig. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB.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 wat ongebruikelijk eh, verhaal op deze, op deze vrijdag, hè, dat je deze tune hoort. Maar goed, we zijn er, Doei. Ja, we zijn er zeker. En ik hoop dat er ook heel veel luisteraars zijn die eh, op ons hebben afgestemd om deze ontzettend speciale... Een uitzending mee te gaan maken en aan te horen ja want we zitten dus uh, live in uh, nieuw unicum in de brink heet het hier geloof ik als ik het goed heb ja, ja de brink dat, de is, brink, de de, dat is de binnenplaats en de algemene ruimte bij ja. nieuw unicum nou daar zitten we dus en ja. daar zitten wij radio te maken en dan gaan wij gezellige muziek draaien en dan gaan wij uh, interviews doen we gaan uh, -en interviews ja maar ook heel veel lekkere muziek ja. en uh, ik ga maar gelijk beginnen want uh, dan weten we dat vast He, we willen het gewoon vast doen voordat we straks de eerste mensen krijgen. Eh, we gaan even beginnen met Artiest in het Licht. Je ja, dat, dat lijkt me een heel goed plan. Maar misschien moeten we ook nog wel even melden dat onze vaste items zoals het regionale nieuws en het weerbericht ook als vanouds doorgaan natuurlijk. Ja, natuurlijk. Dat weten de ja. mensen toch. Mensen die meer fan zijn van dit programma weten dat. Half 1, half 2, half 3, half 4 hebben we regionaal nieuws. En nu gaan wij Artiest in het Licht. Ja, ja. ja. ja wel. Want er is weer een jarige vandaag. artiest in het licht en het is haar geboortedag vandaag aan Ritareiz The weather outside is frightful but the fire is so delightful And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I brought some horns for popping. The lights are turned way down low, let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss night, how I'll hate going no out in the storm, but if you really hope. But as long as you love me so Let it snow, let it snow, let it snow If you really hold me tight, all the way home, I'll be warm. Fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbye. As long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow, let it snow, let it snow, let it snow. Let it snow, let it snow, let it snow. Rita Reis, dus heb jij nog wat informatie over die dame Ik heb wel wat informatie nou, over Rita Reis. Ja, zeker. Hey. Ho, ho, ho, rustig jij. De muziek was niet gaat er de... beetje je vandoor. Ja. ja, Rita Reis, ja. wie kent er niet. Hè? Ja, nou, ja. De goede zullen er zat zijn die er niet kennen. Want ze is natuurlijk van vroeger, zullen we maar zeggen. Ze zou vandaag jarig geweest zijn. Op 21 december 1924 is ze namelijk geboren. En ze is overleden in Breukelen. Op 28 juli 2013. En ze was een Nederlandse jazzzangeres. En uh, ja, ze gaat door voor de grootste jazzzangeres die Nederland ooit heeft voortgebracht. Nou, ik ken er inmiddels een paar die er misschien voorbij gaan streven. Maar ja, nou, haar reputatie we is natuurlijk uh, al gevestigd en haar naam gemaakt. Ze is natuurlijk getrouwd geweest met Pim Jacobs en een prachtige zangeres. He? En daarvoor met Wessel Ilke, hè? Dat was haar doorbraak. Goed, we gaan eventjes vrolijk verder. Want we hebben, artiesten. We hebben nu een paar heren hier aan de tafel zitten. Uh, ga jij met de... de, de... Jazeker, ja, ik ga de heren voorstellen die ja. bij ons zijn aangeschoven. Laat horen. Dat is de heer uh, Tom, Tom Banks. Tom Bank, sorry. En uh, u staat aan het hoofd hè, van Nieuw Unicum, zullen we maar zeggen. Het nieuwe opperhoofd, sinds een jaar. Uh, ja, zo heet dat inderdaad. Uh, ja, Oeh. toch? Goed in de microfoon. Directeur praten. mag ook, ja. <laughs> ja, met heel veel plezier. Wat, wat heeft u doen besluiten om hier te komen werken? Ik werk al een hele leven in de Ik ben er een Oh, doet de microfoon het niet? Oké, okay, dan ga ik deze doorschuiven naar Tom. Gaat hij aan? Vast wel. Ja, nu hoor ik wat. Dat is een live uitzending, dames en heren. Er kan van alles misgaan. Ja. Test, test. Test. De vraag ja. was, hoe, hoe ja. komt het nou dat ik hier werk? Ja, nu is het goed. Um, ja, in, en toen zei ik, ik werk eigenlijk al mijn hele leven in de gezondheidszorg. Ik ben ooit begonnen als ergotherapeut in de revalidatie. Um, en dat vond ik hartstikke leuk. Alleen ik ben ook weer gaan studeren, gezondheidswetenschappen. En langs die kant ben ik uh, in allerlei staf- en lijnfuncties terechtgekomen. En ik ben eigenlijk de laatste twintig jaar bestuurder in de zorg. Geef ik dus leiding aan dit soort organisaties. Dat heb ik gedaan in de ouderenzorg, de revalidatie. Uh, ook nog even in de GGZ. En dus nu nu Unicum, met heel veel plezier. Er gaat even wat tijd tussen zitten, want we moeten nu... We gaan eens even testen of die uh, microfoon het nu doet. Doet deze Kunnen? het nu? Ja, hij doet, nou, het, doet, het, doet het. het. Kijk, nou, we hebben iedere... Ons eigen microfoontje. We moeten er wel bijna inkruipen, hè? Ja. <laughs> ja, ja, we ja het dat is wel. Net een kerstbal. Ja, ja dat wie ben je wel u, goed te horen, we. nu net hoorde, dat ja. is onze zeer gewaardeerde wethouder Gert-Jan Bluis. Ja, goedemorgen. Hij heeft uh, goedemorgen, wat fijn dat je tijd hebt de Ja, ja, ja, hem ja ik, had het hartstikke, ik heb het hartstikke druk. Ik Met de politiek het. heb je het altijd druk, want politiek ja. staat nooit stil. Maar ik moest ook vanmorgen ben ik nog wezen zingen in de kerk, Ik zit in het kerk hoor, voor de oudere viering er. Dus ik moest eerst even zingen. En dan ben ik ben ook even tot rust gekomen. Dus dat is Heerlijk. Hoe goed. goed is dat er? Ja, dat is goed, want, want kijk, ik ben een druk mens en ik doe ja. ouderenzorg. Ja. Maar ik moet altijd dan, als ik met, met ouderen, moet je altijd iets rustiger praten. En dat kan ik niet zo goed. Dus ik moet daar ook bij geholpen worden. Dus goedemorgen ja. iedereen. een ja. In de nieuwe Unicum, in het nieuwe verbouwde Unicum. Fantastisch ziet het er hier uit. Het is inderdaad heel ja, mooi ja, versierd dus en, uh, en mooi verbouwd ook, hè? Nog niet zo lang geleden. Nog niet zo lang geleden. En het is ja. gezellig, gezellig druk, toch, Tom? Ja. Zeker, huh? ja, ik Jij zit met een beetje met mijn weg naar toe, Ja, naartoe, ja, ja, maar, maar ja, ja, is, ik voel dat het gezellig druk is. Ja, je voelt ja. dat het gezellig ja. druk is. Ja, ja. Maar Ik <laughs> kan het je verzekeren, het is gezellig druk. <laughs> Heel goed, dat moet ook. Goed, maar jullie zijn hier beide niet voor niets naartoe gekomen natuurlijk aan de tafel. Um, want er is een, een factor die jullie bindt natuurlijk. Hè? Uh, Tom Bank als directeur van Nieuw Unicum en Gert-Jan Bluis uh, als wethouder. Ja. Klopt. Ja, wij, wij, wij doen samen al tien jaar lang een project Ook Zandvoort doen we samen. Ja. We hebben een, een, ook een groep, dat, stuurgroep WWZ Wonen, Welzijn, Zorg. Daar zit ook uh, Tom in. En uh, daar, daar praten we dus over die, die aspecten. En nu en Unicum draagt daar ook aan bij. En nu Unicum zit ook bij Pluspunt in Nieuw-Noord met een aantal activiteiten. Ja, dus, dus wat dat betreft uh, zien we elkaar vaak en hebben we elkaar veel nodig. Ja. En we kunnen van elkaar leren. En dat kan misschien nog wel beter. Nog meer met elkaar daarover hebben. En dat, dat gaan we ook doen. Want er staat heel veel te gebeuren. Mensen moeten langer zelfstandig thuis wonen. Ja. Dat, dat, maar dat, dat vraagt wel inspanningen van iedereen. Uh, hetzelfde gebeurt. Hier, hier proberen we ook mensen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen. Zeker. Tussen haakjes. Maar met allerlei toepassingen. Waar wij ook weer van kunnen leren. Dus wat dat betreft... Het zit hem eigenlijk wel op een hele andere manier, maar toch is het wel een beetje hetzelfde. Want dit is ook gewoon een woonomgeving. Toch ja, Tom? Zeker is het dat. Ja, zeker dus is als dat. je als je dan, dan uh, gaat resumeren, ik bedoel, de, de afgelopen tien jaar zijn jullie daarmee bezig. En um, we mogen wel stellen dat er een enorme opwaartse spiraal is geweest ten opzichte van zo'n zo 15, 20 jaar terug in de leefomstandigheden voor de patiënten. Hè? In het bijzonder. Nee, ik voor. voor kan ik niet zo heel goed beoordelen, want zo lang loop ik hier natuurlijk nog niet rond. Nee. Maar de ontwikkeling is natuurlijk wel dat mensen steeds langer thuis thuisblijven. Ja. Dat geldt ook voor de bewoners van de Unicum. Ja. De, de, de tegenhanger daarvan is natuurlijk wel dat mensen ook vaak veel slechter zijn en veel meer beperkt zeg maar, op het moment dat ze hier komen. Dus dat is maatschappelijk natuurlijk ook wel een ja. verandering. Dat ja. zie je overigens ja, dus ook dat in, is de open, in de ouderenzorg. In de ouderenzorg precies hetzelfde probleem. Ja, ja, ja, dat ja. Is... ja. Er was natuurlijk vroeger een, een lagere drempel met instappen hè? In, in een uh, zeker zorginstelling. In de, zeker in de ouderenzorg was dat zo. Hè? dan schreef je je op je zestigste vast ja. in bij een bejaardentehuis. Ja. Ja. Die tijd is wel geweest. En dat is ja. maar goed ook natuurlijk. Maar de tegenhanger is wel. En daarom proberen we daar ook iets aan te doen. Uh, dat mensen steeds langer thuis blijven. Het dus steeds moeilijker hebben ook in de laatste jaren thuis. Ja. Dus wij proberen ook steeds meer. Zoals jullie weten, een heel groot deel van onze bewoners heeft MS. Ja. Niet iedereen, maar wel een heel groot deel. En voor de mensen met MS die het thuis nog net redden. Uh, proberen wij daar ondersteuning aan te bieden door ze af en toe op te nemen. Soms meerdere keren per jaar. Mm -hmm. En in die opname... ...een uitgebreide screening te doen van wat zijn nou de problemen, wat behoeft aandacht... ...hoe kunnen we ook de huisarts en de fysiotherapeut en de wijkverpleegkundige een beetje adviseren daarin. Ja. Uh, om het nog net even thuis vol te kunnen houden. Dat vind ik eigenlijk wel mooi, want eigenlijk hebben wij dat misschien ook met oudere mensen die langer zelfstandig thuis wonen. Dat doen wij nu ook, hè. maar dit gaat directer, ja. meer expertise... Wij zeggen, nou dan hebben we een, of een wijksteunpunt waar ze heen kunnen. Of een huisarts of een praktijkbegeleider. Maar soms hebben mensen ook meer aandacht nodig. Dus misschien is dat wel een mooi voorbeeld. Dat wij voor ouderen die gewoon in Zandvoort wonen, ook daar nog meer ook mee aan de gang moeten. En inderdaad af en toe even reflecteren. Wat is er aan de hand? Wat kunnen we verbeteren? En eigenlijk één op één proberen dat te verbeteren. Dus ik vind dat wel een... Die ga ik onthouden. Misschien kunnen wij van elkaar daar, dat zei ik net al, leren van hoe ze dat hier doen. Ja. Maar dat geldt ook voor heel veel ouderen. Want de ouderen blijven thuis wonen. Ja. 85, ze worden 90. En dan willen ze eigenlijk ook niet meer weg. Want, want ja, ze zijn nooit in een thuis gekomen. Maar het wordt wel steeds moeilijker. En het vraagt ook meer aandacht. Nou, dat betekent ook dat, dat, dat we moeten dat kijken naar ik ook, Want als je 80-90 wordt, dat betekent dat je kinderen ook een dagje ouder ja, precies, worden. En zeker. die gaan ja. ook moeite krijgen om ja, je te helpen precies. verhuizen en ja, noem ja. maar op. Dus, maar in het, in het geval van MS-patiënten, uh, zijn er veel MS-patiënten in Zandvoort uh, nee, of in, in jullie gebied... die dan inderdaad hier alleen maar regelmatig komen en dan weer terug naar huis gaan? Of? Ja, omdat er zoveel mensen met MS bij ons verblijven, zijn wij ook echt landelijk kennis- en expertisecentrum op dat punt. Dus dat betekent dat mensen die bij ons zorg krijgen, die komen van, ook ver van ook. veel verder komen. Ja, dus het, het is niet deel... alleen regiogebonden nee, voor jullie? Nee, zeker niet regiogebonden. Nee. Het, het, het, het eigenlijk het belangrijkste expertisecentrum dus op, op MS-gebied? Het, het enige. Zoals ik het nu, het, het enige zelfs? Ja, het enige in Nederland. Ja. Er zijn ja. in Nederland zo'n 17.000 mensen met MS, alles bij Ja, elkaar. en die kan je niet allemaal hier uh, natuurlijk... Nee, dat is ook niet uh, allemaal nodig. Is ook niet nodig, Want, Want okay. MS is, zoals je misschien weet, is een, wat ze noemen een progressieve ziekte. Ik ben geen ja. dokter, hè, dus ik, ik, ik, ik vertel alleen maar wat ik heb geleerd hier. Ja. Het um, is een progressieve ziekte, dus die, die, het begint met kleine klachten en het wordt steeds slechter. Uh, en lang niet iedereen uh, bereikt het stadium zoals mensen die aan onze zorg zijn toevertrouwd. Mm -hmm. dat is ja, ja. Dus ja, dat is ja, een, een hele lastige materie dus, omdat je met zoveel categorieën uh, uh, en mensen met een ziekte werkt. He, dus dat ja. Ja, maar wij focussen ons wel echt op de mensen die zeg maar, thuis nog net redden waarbij het echt niet meer kan. En dan komen ze dus hier wonen in de Unicum. Ja. In de Unicum. En dan ja. hebben ze dus op hele grote schaal enorme lichamelijke beperkingen. Ja. En vaak ook cognitief wel wat klachten. Mm -mm. Dus we denken dat ze moeite hebben met snelle informatie verwerken, met plannen, met geheugen, met je oriënteren. En dat maakt het nog ingewikkelder. Ja. Maar ja, jullie proberen op, ondanks dat, hè, dat, daarom is dat project ook Zandvoort, proberen jullie toch in Nieuw-Noord met, met activiteiten mensen Zeker. toch aan de gang te houden. Zeker. Want als je in Nieuw-Noord komt, hebben ze een kledingzaak, een, ze maken hele mooie cadeaus, shop hebben ze... En ze hebben een restaurantje, ja, daar bij, we... bij het pluspunt komen ja. ze... Dus, dus dat, en dat is juist mooi dat dat gebeurt. Maar dat is natuurlijk ook ongelooflijk belangrijk. En daarom ja. ben ik ook, was ik ook zo blij dat ik jou hier tegenkwam. Uh, niet specifiek uh, voor jou natuurlijk, <laughs> ook. Um, maar omdat wat jij tegen mij zei, maar ook Nieke Meijer tegen mij zei... eigenlijk meteen toen ik hem ontmoette, de burgemeester... De bewoners van die Unicum zijn ook bewoners van Zandvoort. Ja, precies. Tuurlijk. Ja. Ja, en dat is wel uh, zeg maar een warm bad waar je in komt. En dat ja. is wel van belang. Omdat ja. mensen al zo beperkt zijn in hun mobiliteit. En niet zo ja. makkelijk ja. uh, uh, uh, uh, naar binnen komen ja. of in het dorp komen. Ja. En, en misschien trein... kunnen we dat nog wel, dat nog wel versterken hè, door Nieuw Unicum. Als, als, dat is mijn idee een beetje. Ik ben ook van volkshuisvesting wethouder. Ja. Daar hebben we wel eens zo vrij over gesproken. Ja, eigenlijk zou Nieuw Unicum gewoon ook een wijk, wijkje van Zandvoort moeten zijn. Nog meer. Als dat het nu is. Dus ja. dat, dat, dat zijn wel ideeën dat, van, van... hoe, hoe, hoe, hoe krijg je dat dan voor elkaar? Het ja, is we wel de, heel... Het heel is natuurlijk in de duinen mooi neergezet. Ja. Als apart. Maar ja. ja, aan de andere kant kun je zeggen, ja, waar, waarvoor zorgen we niet dat het nog meer een wijkje wordt? dat is, dus zijn, dat is wel een mooie dat, opgave, denk ik. Dat, uh, laten we daar eens over nadenken. Ja, nou eens goed ik vind dit, Gert-Jan, hele mooie woorden uh, f, f, f, f, f, f, f, f, om van een wethouder uh, te horen. <kwijnt> Zo'n betrokkenheid vanuit de gemeente. Je zou er bijna van gaan huilen. Ik vind het echt, nee, ik vind het echt ik vind het heel ik mooi. Glimlach, ik ga nu ook hier even onderbreken. Ja, we gaan even Even een, een zakdoekje naar. langs mijn ogen. Nee, ik vind het echt heel mooi. Ja. Uh, dus ik kijk even naar Ruud. Even vragen of hij nog een mooi nummer hierop aansluit en bij zich heeft. Hier komt Ariana Grande. We komen straks terug. Ja. Mooi hoor, Gert-Jan. Ja, Ja. Santa, tell me if you're really there. Don't make me fall in love again if you won't be here next year. Santa, tell me. Met microfoons die niet goed vastzitten. Oké, okay, uh, Ariane Grande was dat. En het liedje dat heette Santa Tell me. En, uh, je mag weer doen. Nou, dankjewel. Dankjewel. Nou, dan... Oh, Gertjan nee, heeft een puntje. Nee, van... wij, wij zijn wel ja. bezig. Want je zegt ja. een woonwijk van maken. Maar wij zijn ook bezig. Uh, Huis in de duinen, dat wordt ook uh, vernieuwd. En, en daar, daar moet ook, daar wonen ook een heleboel oudere mensen. Allemaal oudere mensen, dat proberen we. Die willen ook iets met een paviljoen daar gaan doen. Dus het is wel goed om dat ook af te stemmen met, met Nieuw-Ulicum. Net zo goed als ik uh, de bereikbaarheid als ik het... van Zandvoort. Hè. Ja, de, hoe ja. we daarmee omgaan. Als ik het zo hoor, dan uh, uh, denk ik... Uh, mag ik dat zeggen, ja. dat, dat verbinden in de toekomstplannen staat? Ja, dat staat in de toekomstplannen. Maar je moet er ook gewoon... Ik ben ook de concrete handen en aan voeten aangegeven. Waar ik ook wel eens gezegd... God, die, de, de straten zijn in Zandvoort uh, niet altijd toegankelijk. Ja. En een, uh, ja, een, de, vanuit de Rijksoverheid wordt er dan iets geregeld. Nou, wat ja. hebben ze... Ik spreek... Dan hebben ze geregeld dat nu overal op de stoep... Dat ben ik dan wel eens benieuwd naar. Vanuit hier, ja. dan voor blinde mensen... Hebben ze allemaal die, die witte banen gemaakt. Met ja. die ribbels met erin. Met die ribbels, ja. En, en ik, ik woon zelf in de Hanemestraat. En ik denk, ja, maar als die mensen vanuit nu Unicum... dan met die rolstoel gaan rijden... Volgens mij is dat niet prettig daarin. Dus ik denk ja vind daar dat weet eens... ik niet. Dat zal ik, dat zal ik eens navragen. Dat vind afstemming ik, leuke vraag. Vraag. En ik vind dat, ik, dat, En dan denk ik, ja, daar kunnen we met concrete dingen... Ik heb ook wel eens van mensen van uw Unicum klachten al gehad over van hoe, hoe dat nou gaat, die weg naar Zandvoort toe. En, en ik, ik loop af en toe met een kinderwagen nog. Ja. En dat vind ik dan soms al lastig om iets op en af. Dus ik heb altijd nou, bewondering dat, dat voor, voor die nemen. mensen van uw Unicum hoe ze dat doen. Ja. En... en en vaak kunnen ze niet zoveel. Dus als ze omvallen, hebben ze nog een ander probleem. Als ze omval, sta ik meteen weer op. Dus ik vind ja, misschien nog... is het wel een mooi, mooi, ja. mooi opstapje naar wat ik. ik heb... Kijk, we hebben een mooie ja. stap gemaakt met de blauwe loper volgens mij. Hè? Ja, ja. Ja, ja, precies in Ja, onze ja, dat... jongste bewoners. Ja. Um, en daar doen we volgens mij heel veel mensen een plezier mee. Uh, maar misschien is het ook wel een mooi opstapje naar. Um, het is goed om je te realiseren dat heel veel mensen die in de Unicum wonen... eigenlijk helemaal de afstand naar het dorp niet meer kunnen afleggen. Nee. Uh, dat is echt een bij, best een grote groep. Dus het wordt voor ons eigenlijk steeds belangrijker... niet zozeer om uh, Zandvoort te ontsluiten... maar Zandvoort wat meer naar binnen te halen. Ja. ja. Uh, en dat doen we natuurlijk ook. Er zijn heel veel betrokken Zandvoorters die hier, uh, die hier zijn... die hier vrijwilligerswerk doen. Daar kunnen we dan nog heel veel meer van gebruiken overigens. Maar ook voor festiviteiten... Uh, vinden we vaak aansluiting ja. bij, bij leveranciers in Zandvoort. Uh, dus eigenlijk hoe meer mensen het leuk vinden om, om activiteiten te ondernemen in Nieuw Unicum, ja. hoe beter het is. Nee, hey, dat, dat brengt mij ook, dan, want de, de, de Blauwe Loper hebben we het dan over, maar de, ja. eigenlijk de Blauwe Loper hebben we het over, de Blauwe Loper naar Nieuw Unicum toe. En dat is niet voor, voor die mensen die in Nieuw Unicum wonen, maar voor de mensen uit Zandvoort. Dat is, dat is, een, dat is een leuke. Die kunnen we gaan inzetten. Die rollen we uit vanmiddag. Ja? Die gaan we uitrollen vanmiddag. <laughs> en, en wat ook, wat, nee, maar waar ik nou, we, benieuwd gaan, we werken nou ben, naar de rode lopen, hè? Uh, ja, we zorg en een van ja. onze speerpunten is, is, is, is uh, vrijwilligersmantelzorgers, maar ook eenzaamheid. Ja. En ik ben van Thomas benieuwd hoe voelen de, de mensen zich hier? Zijn er veel mensen die zich eenzaam voelen of juist helemaal niet, omdat jullie in een gemeenschap lopen? Wat kan je daar of moeten we daar nog wat extra mee? Vanuit zorg en vanuit welzijn. Eigenlijk moet je dat vragen aan een bewoner. Ja, eigenlijk zou ik zou dat aan een bewoner moeten vragen, ja. ja. Uh, maar die komen nog wel aan bod, denk ik. Die komen zeker maar misschien aan bod. Ik vind hem wel interessant. Maar het is natuurlijk altijd zo dat als, dat als het slecht gaat met je, hè, als je gehandicapt raakt, uh, dat er meer dingen stuk gaan in je leven dan je lief is. Ja. Uh, en dat leidt ook tot eenzaamheid. Ja. Ook in de Unikum. Zeker. Ja. Um, maar dan maakt het wel verschil of je nog onderdeel kunt uitmaken... van dit, eigenlijk dit kleine dorpje in het dorp. Ja, precies. Dus, dus, dus, dus als wij zorgen dat die lopen naar, hier naar binnen rolt... dan werk je eigenlijk al aan het bestrijden van die, van die eenzaamheid. Zeker want daar voelen ze zich betrokken bij. En hebben ze, kunnen ze hun gedachten ook ergens anders op zetten. Want je moet daarom, bezig zijn. daarom was het ook zo'n leuk idee om de, de nieuwjaarsreceptie een keer in in, ja. in nieuw unicum te houden. Ja, maar uh, laten, we, laten we dat bij deze... Ja. dat we dat gaan doen. En ik vind, maar jij neemt het initiatief naar mij toe. Dat als ik het vergeet. Bij deze gaan we dat. Ik vind dat fantastisch Dat is goed. Dat gaan we doen. Nou, dat, ja, alleen, alleen dat dit, is, dit een... is het dus al waard. Hè, ja. Om eens een keer hier ja. als zo'n radiostation te gaan zitten. De verbinding die nu gelegd wordt, uh, lieve luisteraars. Er gebeuren hier prachtige dingen. Ja, ik, ik, ga, ik zie vanmiddag Niek Meijer nog. Ja. Dus ik zal hem dat uh, inpeperen. Ja. En uh, ik peper hem ook bij de Receptie. Wel ah, zeg het maar gewoon dus, tegen hem. Dus gewoon tegen hem zeggen, we gaan nu naar het circuit toe. Hè? Ja. En de volgende keer is het in Nu unicum. Ja, bij moet deze je eens kijken, geregeld, wat een prachtige locatie. Bij deze, ja, ja, ja, jij, jij bent gastheer? Geen probleem. Bij deze, dan doen we dat zonder nieuwe uniek meiden. Want zijn vrouw zit in het organisatiecomité, die ken ik ook. Ja. Dus die kan ik... Uh, dan uh, wel even bewerken. Meneer Sonneveld, als hij luistert. Meneer Sonneveld is ook van de radio. Oh, oh, maar die zal het meneer prachtig Zonneberg. Ja, ja, die meneer zal het prachtig vinden. Ja, ja. De nachtburgemeester, <laughs> hè? Dat is onze nachtburgemeester. Wist je dat? Gaat ja, er eens een domme kleuren, meneer Sonneveld? Ja, ja. Nee, mooi. Ja, okay. dus Ben en Jannie. Uh, het gebeurt hier allemaal. <laughs> <laughs> ja, leuk, 2020 ja. gaat ingeluid worden vanaf Nieuw Unicum. Precies. Nou, van harte welkom. Ja, ja oké. Okay, gaan we doen. Ja, zo is het. Nou, dat lijkt is me nog... Is er nog, nog mond... iets wat? wat iemand echt nog van het hart moet. Nee, wij Want moeten nu... De moet we, we moeten aan de voorbereidingen van dat feest gaan beginnen. Oké. Ik ja. wens iedereen hele fijne, fijne, fijne feestdagen toe. En alvast een uh, gelukkig en uh, gezond uh, nieuwjaar. Ik sluit dus, ik me graag bij aan. En insgelijks. fijn dat jullie hier zijn. Wij vinden het ook geweldig om hier te zijn. Ik, uh, het maakt heel Word. veel indruk op me. En ik ja, en, sta en, helemaal mag achter ik dan de ik het volgende voorstellen? Ja, zeker. Naar, naar CFM. Mevrouw Koper... Mevrouw Koper, luistert u ook. Wij, wij, wij, wij willen nu Unicum meer betrekken het komende jaar. Dus ik, dan vind ik ook dat we minstens één, twee of één keer per kwartaal. Ja. CFM, Goedemorgen Zandvoort. Ja. Misschien vanuit. Uh, nu Unicum moeten gaan doen. Of Zandvoort wat. Of nou, Zandvoort zo lunch zou wel Zand, kunnen. Ik weet wat ze dan gaat zeggen. Maar daar gaan we het nog wel over, ja. gaan we het Dat wel is over goed, hebben. dat is goed, kijk. We gaan even een artiest er worden gevaren gemaakt, dames en heren, die ziet u al nee, niet, maar wij begrijpen elkaar precies. En we gaan nu terugschakelen naar Ruud Janssen, okay. want die staat te popelen met zijn gitaar om een liedje te spelen, geloof ik. Pss. Ja, toch? Artiest in het licht. Reinhard Mai.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 Ik weet nog goed hoe alles eens begon. Hoe vol heen was de weg die voor ons lag. Een weg waarvan je soms ter rand niet zag. Maar wat er ook gebeurde aan het einde schijnde zon. Ik tel de dagen die sindsdien verstrekken. Allang niet meer op de vingers van mijn hand. Maar ook de tijd kan niets meer van jouw beeld verblikken.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 Hey réaction tes réponses terrir rire, tes émoi. mais chaque fois que j'ai cru te l'écrire je te voyais encore pour la première fois Wie vor ja und tag liebe ich dich doch vielleicht weiser nur und bewusster noch Und immer noch ist ein Tag ohne dich ein verlorener Tag verlorene Zeit für mich wie vor Jahr und Tag ist noch immer fort Das Glück und einander dasselbe Wort Allein, was sich geändert haben mag Ich lieb dich noch mehr als vor Jahr und Tag Lachen und Weinen sind in dieser Zeit verklungen Die in sieben Meilen Stiefeln an uns vorüber eilt Doch von den besten meiner Erinnerungen Habe ich die schönsten meiner Freunden wohl mit dir geteilt? Nein, keine Stunde gäb's die ich bereute. Und so bleibt nur als Trost dafür, dass keiner wiederkehrt. Noch mehr als gestern liebe ich dich heute. Doch weniger noch, als ich dich morgen lieben will. Wie vor Jahr und Tag liebe ich dich doch. Vielleicht weiß er nur unbewusster du Und immer noch ist dein Tag ohne dich, ein verlorener Tag verlorene Zeit für mich Wie vor Jahr und Tag ist noch immer fort Das Glück und dein Name dasselbe fort Allein was ich geändert haben mag Ich lieb dich noch mehr ist vor Jahr en Tag Wie vor Jahr en Tag liebe ich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 Prachtige liveopname van uh, Reinhard Mai en uh, dat, dat kennen wij natuurlijk in het Nederlands als een dag, als de dag van toen. En de man werd natuurlijk uh, beroemd door zijn prachtige liedje uh, 'Goedenacht, vrienden'. En dat hoor je nog elke keer bij een NOS-programma met het oog op morgen. Maar wij gaan uh, even razendsnel verder, want uh, de tijd dringt, zoals dat altijd is in dit soort uh, gevallen. En Dolly bent ik weer wist aan de beurt. Wat ik nog liever. Toch? Ja. Een berg spaghetti <laughs> en een grote schaal salade. Het nieuws bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempierik. Op vrijdag 28 december om 2 uur wordt de raadsvergadering van 18 december voortgezet. Tijdens de raadsvergadering van 18 december was er onvoldoende tijd voor een volledige behandeling van de voorjaarsnota. Als u meer informatie hierover wilt kunt u kijken op de gemeentesite van Zandvoort en wel op de, het, het websiteadres... Oh, daar gaat mijn beeld... ...zandvoort.raadsinformatie.nl En ook kunt u er de vergadering van 18 december terugkijken. En als u dat dan doet, bereidt u zich voor op een stukje spektakel. Want het ging er zeer heftig aan toe, die 18 december. Goed, de traditionele kerstboomverbranding is dit jaar op woensdag 9 januari om half acht. Ja. Mijn laptop is net onder de koffie gekomen en hij doet hele rare dingen. Dus ik ben bang dat ik het nieuws af moet breken. Ja. Nou ja, ik, ik, krijg het, ik krijg het niet meer in beeld, want uh, ik denk dat al die koffie toch te schadelijk is geweest voor mijn apparatuur. Mijn laptop is stuk. In Rivers was dat met uh, Summer Rain. En dat uh, dan midden in de, in de winter. Dat is ook wel weer even aardig. Dag Nooi. Uh, wat een gezellige uitzending. Zo hier in uh, Nieuw Unicum. Thuis. Goed erin praten. Anders hoor je niet. Dichter bij de microfoon. Ja. ja zo ben ik beter te horen. Ja. In ieder geval uh, een gezellige uitzending hier uh, in uh, Nieuw Unicum. Voor de mensen die het net niet hoorden wat ik zei. En uh, ja, aangeschoven zijn er weer uh, nieuwe mensen aan tafel. Siem. Uh, Hartelijk welkom. Uh, jij bent uh, medewerker van de dagbesteding. Ja, dat klopt. Ik ben uh, medewerker van de dagbesteding. En uh, dat is uh, dagbesteding uh, buiten nu Unicum zelf. Dus dan houdt in dat de bewoners uh, bij ons uh, uh, op de verschillende locaties... het winkeltje, het hoekje, BMFNU en de werkplaats... Ja, het zijn vier, uh, vier kleine bedrijfjes. En daar komen dus de bewoners uh, per dagdeel bij ons... Uh, ja, uh, in het winkeltje komen ze dingen maken, bij ons komen ze, in de werkplaats komen ze dingen maken en bij Brigitte, bij Bienne dat is een lunchroom en nou, daar maken ze verschrikkelijk lekkere dingen en misschien dat ze daar zelf wel in het begin wat over kunnen vertellen. Ja Brigitte, um, ja, jullie zitten aan het Vomarplein hè? Klopt, ja. En uh, wat doen jullie, uh, ja, jullie zijn regelmatig natuurlijk open. We, uh, kunnen... zijn van, uh, ja, we zijn van dinsdag tot en met vrijdag open. En dan uh, ook dus voor het publiek, zeg maar. We zijn een normale lunchroom. Dus een uh, normale lunchroom op het uh, Vomarplein. Um, wat, wat, uh, wat serveren jullie zoal? Uh, we hebben heerlijke verse broodjes. We hebben verse soepen. Die wisselen elke week. Uh, we hebben soms een dagspecial. Uh, bijzonder iets met, met uh, of, ja, zo zijn ze broodje. Niet dat dat zo speciaal is, maar gewoon lekkere dingen. Het, het wisselt gewoon. En allemaal uh, gemaakt uh, met begeleid natuurlijk door de bewoners? Allemaal zelf gemaakt vanaf het begin echt. Dus met, uh, we hebben een vast team van één uh, medewerker van Nieuw Unicum. En dan worden we geholpen door uh, vier à vijf uh, mensen, uh, uh, cliënten of bewoners van Nieuw Unicum. J jullie maken ook taarten hè? Wij maken uh, ook taarten, ja op bestelling voornamelijk. Je kan sowieso altijd een taartje komen eten in de lunchroom. Maar als je een feestje hebt, dan kan je bij ons prachtige taarten bestellen voor een heel mooi bedragje. Hebben jullie het ook dan extra druk met de feestdagen? Ja, natuurlijk. Ja, dan krijgen we ook weer, uh, weer extra bestellingen. We hebben, onze specialiteit is eigenlijk truffels. Dat doen we al nou, tien jaar lang. Hè, ja, zeker, zeker. En uh, uh, die lopen alsmaar door en zeker met de feestdagen worden die heel veel afgenomen. Nou, uh, ja, is de weekmarkt ook op het Vomerplein? Hebben jullie daar uh, ook klanditie uh, door? Ja, wij zijn zelfs speciaal uh, op die dinsdag open gegaan. Omdat we eerder uh, van woensdag tot en met zaterdag open waren. Maar nu zijn we van dinsdag tot en met vrijdag open vanwege de markt. Omdat, uh, nou ja, dat brengt een hoop levendigheid. ...in het centrum daar en uh, daar profiteren wij van mee. Nou uh, ja, ik begin ook expres ook even over de weekmarkt. Nou is het bericht gisteren naar buiten gekomen door de organisatie... ...dat uh, ja, toch de gemeente Zandvoort overweegt om de weekmarkt te stoppen... ...vanwege de concurrentiebeding vanaf de markt van woensdag. Uh, hoe staan jullie daar nu? hoe belangrijk is uh, de markt voor jullie... ...maar ook voor Zandvoort Noord? Ik denk dat die heel belangrijk is. Ja. En je krijgt het van heel veel mensen terug dat ze het zo gezellig vinden. Dat er levendigheid is. Dat ze hun buren weer op de straat treffen. Dat de, er is gewoon weer contact tussen de mensen onderling. Dus ik zou het echt doodzonde vinden als dat zou stoppen. Wat wilt u de gemeente Zandvoort meegeven in dit verhaal? Ja. Uh, hou die markt alsjeblieft open. Niet, niet eens zozeer omdat wij dat ook fijn vinden. Maar gewoon voor de, voor de samenhang in de wijk is het heel belangrijk. Ja. Naast jou zit ook een bewoner natuurlijk van uh, Nieuw Unicum. Ik heb even ja. jouw naam niet op papier staan. Ik wat ben Tussara. Nog één keer? Ik ben Tussara. Tussara. Ja. Hartelijk welkom hier aan tafel. Dankjewel. Um, ja, jij werkt ook uh, bij, uh, bij het restaurant? Ja, ik werk ook wel uh, bij BNVNU en al uh, vanaf het begin dat het uh, bestaat. Dus, uh, want BNVNU bestaat zo'n nou, okay, zo 10, 11 jaar. Dus, uh, ja. En wat zijn jouw taken bijvoorbeeld uh, daar? Uh, nou, dat verschilt. Uh, als het gewoon rustig is, dan help ik gewoon in de, in de keuken mee met wat er uh, die dag uh, gedaan moet worden. En uh, nou, zodra klanten er zijn, en, uh, dan, dan help ik ook mee in de, in de bediening, in de, de, de bestelling opnemen, het uitserveren en dat soort dingen. Wat ja. vind jij nou het leukste om te maken? Oh, ik vind eigenlijk alles wel leuk. Ja. Ja, het maakt mij niet zo heel veel uit of wat, wat ik dan doe ofzo. Het gaat mij ook, ook heel erg gewoon om de ja, gezelligheid uh, van de klanten, maar ook van je, gewoon, uh, van, uh, van je collega's uh, waarmee je dan op dat, op dat moment uh, werkt en zo. dus uh, ja, uh, hartstikke leuk. En dan worden jullie uh, goed begeleid door de, de medewerker van de Unicum? Zeker weten, ja. <laughs> En uh, ja, wat ik net al zei, de feestdagen komen er natuurlijk aan. Klop. Vind je het dan ook extra leuk om te werken? Uh, ja hoor, jawel. ja wel. Sommige activiteiten zijn dan gewoon tussen kerst en oud en nieuw dicht, maar sommige zijn ook gewoon open. Dus dan, uh, dan uh, vind ik het leuk om te komen. Ja. Wat zijn nou de leuke reacties die je van de klanten krijgt? Of de gasten? Van de, van de klanten? Ja. Nou, dat, dat, dat je vaak hoort van. Uh, nou, de koffie weer, was weer erg lekker en uh, het eten was weer, uh, was, weer, uh, was weer helemaal top. Dus uh, ja, dat hoor je dan wel in. Uh, nou, dat is wel leuk als je dat uh, te horen krijgt. Ik kom zeker een keertje langs om het uh, een keer te proeven. Ik kom, loop er altijd langs, ik ben nog nooit eigenlijk naar binnen gelopen. Ja. Dat ga ik nu zeker een keer doen. Ja. Nou, dat, is, dat is heel mooi, dat moet je ja, zeker dat, doen hoor. Ja, zullen, we doen. Zullen, zullen we samen romantisch <laughs> eten gaan? Ja, dat kunnen we wel een keer doen. Maar uh, dan moeten we wel uitkijken dat er niet Michael Jackson binnen is. Want uh, die spioneert. Ja. Ja, die spioneert. Want die heeft ook al gezien dat zijn, dat zijn moeder de kerstman zat te zoenen. Dus dat kan natuurlijk dan allemaal niet. Michael Jackson met zijn broertjes. I saw mommy kissing Santa Claus. Jackson 5, oftewel Michael Jackson met zijn broertjes. En dat nummer heette I Saw Mommy Kissing Santa Claus. Ja, en dat schijnt niet te mogen. Of het uh, vierde van. Nee? Ja, ja, ik vind het wel kan hoor. Ik vind dat je in de Kerstman best een kusje mag geven. Als vrouw, zijnde. <lacht> ja, vind ik wel. Maar goed, uh, we gaan weer luisteren naar Roy. Uh, Roy van Buringen, dames en, heren, dames en heren. Intussen aangeschoven als de interviewer. Want Dolly die is uh, even uitgeteld vanwege een kapotte laptop. Of tenminste een laptop die het even niet meer doet. Nou ja, dat kan gebeuren tijdens live uitzendingen. Roy, ga je gang. Ja, nou, sowieso zien je bent hier nog steeds aan tafel, gezellig. Ja, het is hartstikke gezellig. Dus, uh, vooral met jou ook een babbeltje te maken. Ja, ja, ja, oud, ja, oud collega. Oud collega, ja. in ieder geval, jij bent medewerker... ...in uh, ieder geval uh, dagbesteding, ja, dat heb ik net al gezegd. En daar vallen onder andere natuurlijk de werkplaatsen onder en het hoekje. Kan je daar wat over vertellen? Ja, nou, ik kan vertellen dat ik werk zelf... Uh, ...ben ik begeleider bij de werkplaats. Dat is de oud-werkplaats. En uh, zoals je uh, die hier naast me zit... ...en uh, Petra... En Monique en Anita, Anita die, uh, die bedrijven. Celeste. En Celeste, die bedrijven de locatie uh, bij de Volmar. Het is uh, nu het winkeltje en het hoekje. En uh, nou, daar kan ik je wel vertellen van, dat ze daar echt fantastische mooie dingen maken. Het, het, uh, nou, je moet een beetje zien, het is zo'n beetje. Tuzaren zijn net 11 jaar terug, maar volgens mij is het zo'n beetje 13 jaar terug dat uh, het. het, het, het, het gebeuren, geboren is om, om dagbesteding buiten de deur uh, te doen. Dus dat houdt het dan een beetje in dat ja, toch de bewoners ook even uit deze situatie komen en even lekker bij de werkplaats of bij het winkeltje of bij de ennevenu of het hoekje even hun lekker hun dingetje kunnen doen. En ja, dat, dat vinden ze zo prachtig. Je ziet ze altijd met veel plezier komen en na afzeggingen... Nou... Nooit. Ja, die zijn er wel, maar dan zijn ze op vakantie. Dus, ja. uh, maar dat is helemaal niet erg. Maar, ja, ik, ik vind het gewoon leuk om, om er wat over te vertellen. Want uh, vooral de, de, de Zandvoortse mensen die weten ons eigenlijk al aardig te vinden. Ja. En ook de omgang hoe het gaat met de bewoners, dat is echt fantastisch. Als ze bij je binnenkomen lopen. Hè, dan de, iedereen, al die jongens die regen. Ruud had even de bron. Ja, al die jongens die, die vooral bij de werkplaats werken. Die, die reageren erop. Dan, ja, hallo, hallo, hoe is het? En ik heb dit al gescheurd of ik heb dat al gescheurd en zo. Dus, dat, is, dat is echt leuk. Maar als eerste, ik wil wel vertellen, als eerste is uh, volgens mij... het winkeltje was daar als eerste aanwezig als dagbesteding. En dat is in, in, de, in, de, in de kleine ruimte, is dat uh, in het hoekje, wat nu het hoekje is... dat was eerst het winkeltje. En die zijn in 2011 zijn ze naar de oude... De, wat zat daar, een droog Ja, een he, dat droog, weet ik nog heel goed. En volgens mij zat er ook een, een, een, een kapper, kapper. Een kapper, ja. ja nou, die, die hebben we dus allemaal uh, uitgekocht, de unicum. En daar is dus heel, uh, ja, de hele dagbesteding uh, is daar terecht gekomen. Maar, nou, en ik kan je wel vertellen, in het hoekje maken ze mooie dingen van spijter, oude spijterbroeken, maken ze schorten. Nou, wat maken ze er nog meer, Tussara? Jij bent erop toch? mooie tasjes en zo van tasjes, ja. Ja, tasjes, ja. Tasjes. ja en echt allemaal heel gelie, heel en heel mooi heel geliefd en, uh, uh, en oud, oh, ja. Ja, oud ja. meubilair wordt opgepimpt. en oud meubilair ja. wordt opgepimpt. Dus, uh... dus er wordt van alles gemaakt voor uh, ja voor het verkopen ja. natuurlijk want het is natuurlijk ook zo dat jullie graag als nieuw unicum verbinding willen zoeken met de bewoners van zandvoort hè absoluut ja, dat is heel belangrijk uh, en ja. wat doen jullie daar zoal aan nou, ja, social media is natuurlijk ook een punt, hè, van, ja, vaak Facebook, hè, probeer je, de werkplaats is daar niet echt heel top in, maar ik hoorde van de andere locaties dat heel, die heel veel op Facebook plaatsen en zo. En wat je ook hebt bij het winkeltje, die organiseren drie à vier keer in het jaar een soort shopping evening, night, en dan hebben ze speciale, speciale aanbiedingen afgelopen twee weken terug... Was het een kerstshopping? Uh, evening? nou, allemaal ja. fantastisch, helemaal leuk. Ja. De zaden was ja. erbij. Met hapjes en drankjes. En, hapjes en, drankjes ja. en... en zijn daar ook de bewoners van Zandvoort dan ook welkom? Ja, ja, ja uiteraard. Ja, ja, absoluut. Ja. Die komen ook, hoor. Absoluut. Ja. Ja. Leuk. Ja. ja. Nou, en toen, uh, ja, daarna is eigenlijk uh, in die periode is ook de werkplaats ontstaan. De houtwerkplaats. Ja, afgelopen zomer in juni hebben we ons tienjarig bestaan gevierd. Dus ja, dat, nou, dat is knap hoor. En toen zijn we via de Rotary hebben we op het circuit Zandvoort... ...hebben we met alle bewoners die bij de werkplaats werken... ...hebben we geraced. Tussen Leuk. Aan alle ja, ja, zeker weten. Bij wie heb jij toen in de auto gezeten eigenlijk? Bij uh, Jan Lammers. Zo? Ja. ja, ja. Zo. ja dat dat is cool. Gaan. Ja, dat was zeker uh, cool. En ja, zometeen komt ook de, de directeur van het circuitpark okay. uh, komt, uh, vertellen daarover. Dus dat, dat is wel een leuke toevoeging. Oh. Ja. Dus, uh, en wij gaan afronden, want we moeten zo naar het nieuws van 1 uh, uur van de NOS. Zo snel kan ja. het. Dus uh, ja, zo snel kan het gaan. Vertel even dat ze de lunch brengen. Nu komt uh, ja, de. Uh, Sorry hoor, mag ik nog heel even inbreken? Want het belangrijkste moment komt nu. De lunch wordt aangesloten, wat we heten zelf met lunch. Heerlijke broodjes. En heel even kort wat zit er op het brood. Ik heb, uh, <totstuk> hey, de ja, de dat ja. hebben onze collega's gemaakt, hè? Ja. Niet nee, wij. Nee nee, nee, nee, Maar er zit hier gewoon. Al... Ja, nou, met helemaal een lekkere. Mooi. Broodjes heel, sowieso, uh, heerlijke broodjes, iets met salm zit erop, uh, iets met kaas, uh, iets met ors. de stout ziet er echt uh, super fantastisch uit.